Heb jij misschien een paar minuten voor me? Ik zit met een probleem. Tuurlijk. Waar? Hier? Op bij jou? Als het jou niet uitmaakt, liever bij mij. Linksom! Elke keer dat ik hier binnenkom, valt het me weer op hoe licht het hier is. Ja, het is hier licht. Het gaat eigenlijk over Elsje. Elsje Helden.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 vervroegd pensioen. Ben Kreeg je dat? Nee, dat wil zeggen ik. werd wakker voordat over een beslissing was genomen. Oh, dat is ook wat. Ja, dat is zeker wat. I can find Zullen we nu de begroting doen? Als het jou nou uitkomt. Dit is voor jou.